9 uur, Juris Stubinitschi met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte heeft in het debat in Theater Carré in Amsterdam gezegd... dat Eurolanden die in de problemen zitten de tering naar de nering moeten zetten. Dan is Nederland bereid die landen te helpen, anders houdt de hulp op, zei Rutte. Ook zei hij dat er geen derde steunpakket voor Griekenland kan komen. PVDA-leider Samson en D66-voorman Pechtold vielen Rutte hard aan op zijn standpunt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 Bijna 7500 oud-politici krijgen op dit moment een pensioen. In Rode, in Drenthe, is 20.000 liter grondstof... voor partydrug GHB in beslag genomen. De vondst werd gedaan in een schoonmaakbedrijf. De drugs waren bestemd voor onder meer Brazilië, Noorwegen en Turkije. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf is aangehouden... samen met twee andere mannen. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en overwegend droog. Morgen wolkenvelden en zonnige perioden...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 Of kiezen we voor een sociaal antwoord op de crisis? Met uw stem en steun gaat dat lukken. Nu volgt Zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben Sibrand Buma, lijsttrekker voor het CDA. Nederland is een prachtland waar we veilig wonen en werken waar we zorgen voor elkaar en bouwen aan de toekomst. Maar de crisis heeft ons land hard getroffen. Daarom zijn nieuwe keuzes nodig. Voor nu en voor de toekomst van onze kinderen. De huidige crisis is ontstaan door een doorgeschoten ik-cultuur. Daarom moet het roer om. Wij kiezen voor een nieuwe moraal om de crisis te boven te komen. Juist nu is saamhorigheid nodig. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Wij verwachten dat iedereen zijn rol pakt en zijn steentje bijdraagt aan de samenleving. Thuis, in de zorg, in het onderwijs en op straat. Met oog voor elkaar. Nederland heeft eerder laten zien dat we zo moeilijke tijden te boven kunnen komen. Dat kunnen we alleen samen. Stem daarom 12 september op het CDA. Want samen kunnen we meer. Dit is Radio 1. BNN Today Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 4 september, bijna 5 over 9 en een goede avond. Sierbert van Linden, die volgt het carré-debat. Die zat net al bij Eva en die blijft hier lekker zitten. Siewert, uh, gaan ze rollen over de vloer? Uh, ja, het is wel uh, zeker spannend. Uh, we hebben eerst Europa gehad. Daarna hebben we gesproken over coalities. Nu gaat het even over het CDA. Of zij vinden dat uh, PVV en landsbelang niet samengaan. Het is wel even spannend. En dat komt vooral die, door die pitbull van een Petra Grijze. Nou, die, uh, die grilt die politici zo, zo hard. Dat het ging, goed, hè? Ja, Het ging net al helemaal mis bij Roemer. Buma blijft wel overeind. Ja. Maar echt... Uh, haar herhalen, dat, uh, dat durft hij niet. Nee, zij, zij, zij liet net uh, Roemer helemaal zwemmen in wel of geen ja, 65. kijk, kijk uh, Roemer die heeft een megadraai gemaakt. Hij heeft in zijn verkiezingsprogramma staan nog steeds 65 blijft 65. Bij het CPB blijkt, omdat ze even ja. een miljardje extra nodig hadden, dat 65 opeens 67 was. Tja, en als je daar dan mee geconfronteerd wordt, dan kan die alleen nog maar gaan stamelen over: ja, ik weet het niet en uh, ik, uh, ik heb geen rekening naar maakpunten. Ja, en ik denk dat het voor Roemer best wel eens een beslissend punt kan zijn geweest. De daling is als je dit ziet, denk Want ik hij, nog niet gestopt. Want hij wilde uiteindelijk niet zeggen, het blijft 65. Geen nee, nou, op absoluut uh, durft hij dat niet te zeggen. Goed, meisje, Marcoster, Mark Oster, zei jij net. Ja, ik ben toch ongelooflijk vind van haar. En je ziet nou die Buma, dat is echt een radioman, hè? Dat is toch een dat, dat oude hoofd, klassiek mooi jaren 50. Echt hoofd, een radiohoofd bedoel echt je? Echt radio. <laughs> ja. En die, die bovenlip, daar zat toch net zweet op zagen we. En, ja dodelijk, dodelijk. Marcos, onze entertainmentdeskundige, heeft verstand van politiek... maar ook verstand van roddels En we zometeen hebben een mooi nieuw hoofdstuk in uh, het dossier Breukhoven. Um, even net een quoteje nog van Roemer uit het debat. Maar u zegt niet... bij mij is het veilig en hier blijft het Kijk, de vorige keer had iemand een breekpunt van 65... en u was binnen twee uur al weg. Dus dat kan ook bij u gebeuren? Daarom heb ik het niet over breekpunten. Dat ik kan er... ook bij u gebeuren, Daarom maar. heb ik het nooit over breekpunten, maar ik heb het altijd over maakpunten. Kan het ook bij u gebeuren? Als ik van tevoren zou zeggen dat iets een breekpunt was, dan wel. Daarom zeg ik, ik heb geen breekpunten. Ja. Nou, met zo'n heel ongemakkelijk lachje. Duidelijker kan het <laughs> niet zijn, zou ik zeggen. Het 65 is voorlopig geen 65 bij Roemer. Precies. Zo meteen is veel meer, het van Linda. Die blijft hier zitten volgt het debat. Mark Koster hoorde je net al. En wat had jij nog even over de pakken, Mark? Voordat we het zo nou, meteen over over hebben. Ik, ik, Diederik Samson is van, van een Greenpeace-man... Met, met, met, met een soort Afro-kapsel... toch in een soort OJ-stijl uh, gekomen. En als je nu goed kijkt... Op dit moment zag je Rutte met een blauwe das. En Samson heeft ook weer een blauwe das aan. Dus hij schuift wel heel erg. Hij doet links, maar hij schuift echt lekker naar het midden. En ik zie je toch... Kijk, hem kijk, nu, nu, als je nu kijkt, dan zie je hem in zijn blauwe pak staan. Ja, dit is gewoon een, een, een verkoop van Unilever. Zo ziet het eruit. Gekleed in Augé. En twee heren hier nog uh, naast mij... die vast ook wel eens Augé aan hebben, vermoed ik zo. <laughs> Philip en Roderick van Zuilen van Nijenveld. Ik zeg het één keer voluit. Alle twee van dat is of een trui. Hoe zie ik, het? Ja, ik heb een over hem mij. Een, gewoon een hem. Het is goed dat het radio is. Waarom, nou ja Ook via de webcam natuurlijk. Radio 1.nl. En waarom zijn jullie hier? Zal ik jullie zeggen of gewoon u? Jullie gaan. Ben jullie? jullie? Ja, ja, ja, maar, of, of, ja. Al zijn jullie baronnen. De bazen van Pretpark Duinrel. Daarom zitten jullie hier. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Vandaag nog lekker in het tiki -bad gezeten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, niet. Uh, nee. Dat hoor je vaak van, zit je de hele dag in het park of sta je de hele dag bij een attractie. Maar het is, uh, het is een onderneming, moet een hoop gebeuren, dus ook een hoop kantoorwerk. Het gaat ontzettend goed met, uh, of ontzettend goed, het gaat goed in ieder geval met en zo meteen uh, hoe het is om uh, zo'n familiebedrijf te leiden. Nogmaals, Radio 1.nl, klik je op de webcam en dan kan je ons volgen. Today is Topics. En zie je ook Luz. Oh. Sorry. Overal camera's, nee. overal camera's, nee. net als bij Erasmus Universiteit, die gaat namelijk camera's plaatsen om fraude bij tentamens te voorkomen, want de surveillanten kunnen het niet af. De surveillanten kunnen het wel heel goed af, alleen uh, wij gaan hier camera's installeren om vrouwen uh, tijdens tentamens zoveel mogelijk uh, te voorkomen. En studenten worden niet live gefilmd. Er zijn beelden die worden opgenomen. En als er aanleiding toe is, kunnen die beelden worden teruggekeken. Ja, dat is kennelijk nodig, want in Rotterdam wordt er gefraudeerd bij leven. Nou, we hebben niet de indruk dat er meer of minder wordt gefraudeerd dan bij andere hogerwijs, hoger onderwijsinstellingen. Alleen wij zijn er sterk voorstander van dat tentamen zo eerlijk mogelijk verlopen. En dus worden er twee cameraatjes geplaatst. Tot grote frustratie van de LSVB. Die krijgen er dus een heel erg big brother gevoel van. Hij nee, krijgt daar een heel erg big brother gevoel bij. Dat ik nu zelf als in de collegezaal of in de tentamenzaal dan camera's komen. En ik denk ook niet dat het daarmee het fraudeprobleem in één keer weg is. De nou, vakbond wijst op de privacy, die er dan dus niet meer is. En de studenten in Rotterdam zelf zal het echt aan de academische billen roesten. Maar mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. <lacht> ik bedoel, je zit er gewoon je eigen werk te maken waar je zelf voor hebt geleerd. En ik zou bijvoorbeeld ook niet bij iemand anders gaan spieken. Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde, want je zit daar toch? toch? Nou, het maakt me ook verder niet zoveel uit. Ja, ik vind dat je in de tentamenzaal geen privacy nodig hebt. Toch? Ik vind camera's juist wel goed. Toch? Waarom? Om toch? Ja. Dan op nummer vier, het laatste was geknipt. Een krankzinnig <laughs> nieuwtje uit Eindhoven. Bij de Technische Universiteit Daar hebben ze dit jaar 50% meer meisjes aangemeld dan vorig jaar. Let wel, het is een Technische Universiteit, hè, Willemijn? Mijn naam is Alenka. Ik heet Meis, nice. Jorine. Jolijn. Op de Technische Universiteit zie ik toch eigenlijk, als je hier een beetje rondkijkt, voornamelijk mannen. Dat is bij jullie wel even anders. Ja, dat is klopt. Ja, vooral mannen dus op die technische opleiding. En dat is natuurlijk omdat wij mannen weten hoe een schroevendraaier werkt. Hoe je een auto in elkaar haalt. En omdat wij precies weten hoe een bom werkt. Ik zeg altijd maar zo, techniek, dat is iets voor mannen. Hoe kom je hier dan terecht, hier in Eindhoven op de Technische Universiteit? Uh, nou, ten eerste was het dichtbij. Ja, dichtbij het aanrecht. Uh, de studie Automotive sprak me heel erg aan. Dus daarom heb ik ervoor gekozen. En wat is dat voor studie? Uh, die gaat vooral over auto's. Het is een... Uh, een beetje elektro- en werktuigbouw. Maar dat doen vrouwen toch helemaal niet? Die liggen toch helemaal niet onder auto's en zo? Oh, jawel. Oh, zeker wel. Al was het maar om die onderkant ook eens een keer een goed sopje te geven. Gekke werk natuurlijk, vrouwen en de techniek. Toch beginnen er 304 vrouwelijke studenten deze week in Eindhoven aan een technische universitaire studie. Ik vraag je af hoe zij het toch in hun hoofd halen om voor een veel te lastige studie te kiezen. Ja, wat is nou eigenlijk de reden hè, dat die vrouwen hier allemaal komen? In het nieuwe bachelor college hebben alle opleidingen die hebben een keuzeruimte van een kwart van de bacheloropleiding. En dat betekent dat je naast je discipline in staat bent... om zelf te kiezen wat je verder nog wil doen met die discipline. Dat vrouwen uh, in ieder geval uh, meer aangesproken zijn... door wat je met die technologie kunt doen... in plaats van wat die technologie nou precies is, wat die discipline is. Ja, want laten we wel wezen... als er iets is wat vrouwen niet hebben, dan is het wel uh, discipline. Goed, nu we <lacht> toch in over zijn. Ook nummer drie komt daar vandaan. Daar was zaterdag namelijk iets vets. Een dikke toren werd daar uiteraard door mannen... met dynamiet naar beneden geblazen. En dat was heel cool klonk, zoals je hoorde, een enorme knal. We viel ook ontzettend veel naar beneden. Maar er blijft nog een deel, het middenstuk, staan. En dat was toch niet de bedoeling? Dat was nee. niet de bedoeling, nee. Dat was niet de bedoeling. We hebben de mannen misschien toch een kleine afleiding gehad? Anyway, vandaag moest die laatste 50 meter ook nog naar beneden. En dat deden ze met een sloopkogel. Klokslag half acht beukte de sloperskogel van de aannemer... voor de eerste keer tegen Eindhoven's eigen toren van Pisa. Heel moeizaam gaat het, hè? En... Die wanden zijn een halve meter dik en heel veel betonijzer erin. Het duurt iets langer, maar dan komt het zeker goed. Ik denk dat ze hebben gedacht dat dit toch wel iets sneller naar beneden zou komen. Eens kijken, huh. wat gebeurt er nou? Nog niks. Dynamiet erin. Precies, dat is wat het plantje nodig heeft. Een paar duizend kilo springstof en knallen met die bende. Maar goed, volgens de aannemer is dat allemaal niet nodig. Het komt allemaal gewoon goed. Jawel, kijk, het is even door de start. Nou, het lijkt nou of het niet hard gaat, maar... Uh... Hoe lager hij komt, dadelijk hoe harder hij op en neer kan gaan met zijn bal en uh, hoe sneller het gaat, zeg maar. Hoeveel weegt hij eigenlijk, die, die sloopkogel? 3,5 ton. Is dat, is dat veel in, sloop, in de sloopwereld? Nou, ja, valt op zich wel mee. Ja, in de sloperarij noemen ze dat in vaktermen een kleine kogel. Overigens is het allemaal heel onhandig. Maar goed, zo leer je nog eens een keertje. Wat wist jij bijvoorbeeld, Willemijn, dat mm -hmm. dingen die ver weg zijn mm -hmm. kleiner lijken dan wanneer ze dichtbij zijn? Fijn. Hij lijkt een nee. beetje klein hè? Het is een groot gebouw. Op die grond is hij wel groter, toch? Ja. ja. Op 2-1, de politieke dag van vandaag. De dag begon met het nasluimerende nieuws dat de PVDA langzaam maar zeker groter aan het worden is dan de SP. Ja, dat de Partij van de Arbeid nu groter zou worden dan de SP domineert ook het. Nieuws in de kranten. Ik heb hier de Volkskrant die opent ermee. En hier de Telegraaf. Een grote kop. Samson passeert Roemer. Ja, dat is natuurlijk vervelend voor de SP. Maar de Roemer zei gisteren nog dat hij zich daar niet al te druk om maakt. Nou ja, ik heb natuurlijk de laatste week behoorlijk wat over je heen gehad. Uh, maar uh, nou, ik, uh, ik draai al 30 jaar uh, in de politiek mee. Hoge bomen vangen veel wild, maar uh, ik heb een stevige baas. Ja, Willemijn, heel lullig, tuurlijk hè. Gewoon een versprekingje, makkelijk, makkelijk. Ondertussen leeft Samson dus de wild in de zijne... en loopt hij natuurlijk met zijn neus in de wild. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij een veld boven de wild staat. Hij blijft een beetje rak in de wild... hoewel hij de wild wel eens uit een andere hoek waart... maar hij niet te veel wild door de hekken laat waaien. Het gaat er nu om, hoe blijf je overeind in de debatten? Hoe komt... ...je verhaal het beste over. En dat zullen we de komende week uh, nauwlettend gaan volgen. Ja. Nog acht dagen. Nog acht dagen. En dus is de buit nog niet binnen voor de PvdA... ...vindt ook die oude partij Breien Hans Pekman. Nou ja, het is altijd speculeren. Want ik heb mensen die geven nu meer vertrouwen aan de Partij van de Arbeid... ...en daar ben ik hartstikke blij mee. Maar het is nog wel acht dagen. Ja, en in acht dagen, weet de PvdA uitervaring, kan er een boel misgaan. Serieus business dus. <lacht> en dus mag de druk wel een beetje van de ketel. En dat komt goed uit, want de PvdA mag vandaag plaatjes draaien. Het woord is aan Diederik Samson. Ja, een hele goede middag alweer. Mijn naam is Tanja Jatnanansing en ik mag hier vakantiewerk doen op deze mooie middag. Een zonnige middag nog wel. Tanja Jatnanansing, Partij van de Arbeid. En heb je vragen als luisteraar, stel ze vooral. wat de is, yo, Tanja Jatnanansing. Waar is Diederik gebleven? Waarom spinnt DJ Diet Eric niet zijn plaatjes behind the wheels of steel? Ja, en dan zijn er de vragen. Heel erg leuk dat jullie zoveel vragen stellen. En dan is er nog een vraag van een luisteraar. Ja, en ook een hele ontevreden luisteraar. Goedemorgen. Ik wil gewoon weten wat een keer is. Doe je zo Goedemorgen. Uh, jouw naam is Ananta, hè? Nee. Luc. Ja, Ananta. Uh, stel alsjeblieft jouw vraag. Ik ben zo benieuwd. Nou, nogmaals, Tanja, ik wil dus weten waar je baas is, hè? Diederik Samson, wauw, wow, wow. je baas, politiek leider, fractievoorzitter. Ja, ja, ja. Een hele mooie vraag, Ananta. <laughs> ik, ik meen aan jou uh, stem te horen dat jij uh, dezelfde geboorteplaats... of althans, uh, opgroeiplek komt als ik zelf, namelijk Suriname. Nou, ik kom eigenlijk gewoon uit Twente. Maar gezien de tijd kan ik niet alles <laughs> vertellen. Helaas, Melanie. Ik heet geen Melanie, ik heet Ananta. Nee, kak, ik heet Luc. Oké, okay, en wat... Uh, nou ja, we, we, we hebben te weinig tijd. vandaag. <middels> ja. Ja, dat is een hele mooie vraag uh, van Ananta. Geen Diederik Samson dus. En dat zit me dan toch een beetje dwars. Hè. Alle lijsttrekkers komen dan langs. En Wonderboy Dietje laat het even een beetje afweten. Belachelijk. Ja, welkom terug uh, bij deze uitzending van Q-news. Vakantiekracht. En ik ben de vakantiekracht. Tanja jat Nansing. En ik heb begrepen dat er nog iemand aan de telefoon is. Dat is leuk. Goedemiddag. Ja. ja hallo, hallo. Giselle. Hi, Giselle. Goedenavond. Wat leuk dat je belt. En uh, ik ben zo benieuwd. Wat is jouw vraag? Nou... Ik zou wel graag willen weten wat Diedrik Samson is. Want allerlei strekkers die zitten gewoon op even zo'n plaatjes te draaien. Maar uh, Diederik Samson heb ik niet gehad. Wat een ontzettend leuke vraag. Die heb ik echt nog nooit gehad. Oh, <laughs> Ach, oh zo niet. Ik heb hier minder gehad. hoezo niet. Ik hoorde ik heb in nooit uitzending dat je ook werd gesteld Voor die leuke jongen. Uh, even denken. Uh, nou, um, een paar dingen. We hebben te weinig tijd. Thank you. Yeah een typetje deze keer. <laughs> Tot morgen Willemijn, dan ben ik er weer. Nieuwe Topics. Dankjewel. Ah, Maria Mena dan, uit ah, Noorwegen. Oh nee, Michael Koeven. Ik heb mijn nook haar donder. Oh, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe.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 Standing tall, now coming easy mm, no more looking down, honey, can't you see Oh, Lord, I'm getting ready to believe We'll okay. be waving hands, singing freely Singing standing tall, now coming easy Oh, no more looking down, honey, can't you see Lijkt niet op Maria Meyne. Michael Kiwanuka, I'm getting ready. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Siewert was born ready. Hoe staat het ermee, mij, Siewert, zover? Ja, het is een, een buitengewoon spannend en leuk debat eigenlijk. Een -debat. Beste verkiezingsdebat tot nu toe. Het ja? meest duidelijke. Ja, de belangrijkste thema's komen ook echt aan bod. Er worden ook echte keuzes gemaakt. Nou, het eerste half uur was eigenlijk het belangrijkste. Je zag dat Roemer toch volkomen van het toneel uh, uh, afdreef. Het maakte een grote fout rondom uh, de AOW. We zitten nu in het tweede half uur. Dat gaat helemaal over de zorg. Um, en het is... Eén ding is heel opmerkelijk. Het lijkt wel een soort van... Uh, de koning is dood, een leven de nieuwe koning. Alle partijen reageren op Samson. Of dat nou gaat om Arie Slob, om uh, Jolande Sap of om Pechtelt. Ze zetten allemaal Samson centraal als het gaat over de zorgen. Natuurlijk zijn dat soms aanvallen op de wachtlijsten... die de PvdA zou uh, creëren bijvoorbeeld. Maar mm. um, ze re reageren op hem. En het lijkt bijna wel... maar goed, misschien denk ik dan te strategisch dat ze denken laat die uh, uh, Samson maar groot worden. Want daar willen we uiteindelijk liever mee samenwerken dan die Roemer. En dat pak je zie je in het debat nu helemaal terug. Dus Roemer van het toneel af, Samson erop. Want gisteren op, in het uh, Radio 1-debat... Um, toen zag je wel heel duidelijk dat Samson en Roemer elkaar met rust lieten. Die, hè, die denken, we gaan geen, niet op links elkaar een beetje aanvallen... want dat schijnen de linkse kiezers niet leuk te vinden. Hoe zie je dat nu? Nou, dat is nu wel anders. Roemer probeert Samson toch uh, hard aan te vallen. Um, en daar eigenlijk uh, van te zeggen... Nou, de afgelopen twintig jaar was de Partij van de Arbeid er continu bij... Um, toen de zorg is verschaald, toen de wachtlijsten er waren... toen ouderen niet goed verzorgd waren. Dus die valt in die zin bijna als een soort van oppositieleider, Samson, uh, aan. Dus die aanval zit er zeker in. Um, en Samson zat net in de zweten te zweten, viel Marcos erop. Um, nee, dat was Buma. Oh, dat was Buma. Ja, Samson die zat ook ja. al uh, te vegen. Het, het zal er wel oh, bloedheeft zijn. Ja, dat hij, dat morgen een doorverrochte analyse... waarom Die vier keer zijn, het uh, zweet van zijn ja, gezicht het, veegt. Het zal er wel heel warm zijn in Carré met al die lampen. Maar ja. je weet dat ooit in de presidentskies in 1960... Kennedy-Nixon, Nixon won op de radio... en Kennedy-Floor uh, won op tv omdat niks een beetje baardgroei had. Ja. Dus ik denk dat dat dodelijk is als je gaat zweten. Echt heel slecht. Misschien de man. zie wat het meer bestand is, maar dat is wel dodelijk. Siert maar... heeft geen baardgroei. Toen dus was het zeker dodelijk, niet. maar ik heb geen baardgroei. Nee. Nee. <laughs> Siert blijft het Ik blijft het volgen. De, naar de heren hier aan tafel. Hun uh, vader, Graaf Hugo, die uh, kwam begin jaren 60 hals over kop terug uit Singapore. om ervoor te zorgen dat het landgoed in handen van de familie zou blijven. En dat landgoed, dat is het landgoed Duinrel. En waar hun opa, die uh, had daar een attractiepark opgebouwd. Dat stond op het punt om verkocht te worden. En Graaf Hugo, die dacht: dat gaat niet gebeuren. En nu zijn deze heren hier bij mij aan tafel, eigenaren van het landgoed. en daarop dus attractiepark Duinrel. En het gaat goed, want ze hebben een betere zomer gedraaid dan de afgelopen jaren. Ik zei het net al: baronnen zijn het Roderick Infiel. Philip van Zuilen van Nijenveld. Nogmaals, goedenavond heren. Um, ik heb, we hebben afgesproken dat ik je zeg. Al voelt dat wat raar voor een Baron, maar goed. Nou begrijp ik, Roderick. Um, je broer heeft het wel... Wie zou, mm, ja, Roderick. Ja. Ik je ben broer, Filip. Je broer heeft het wel op zijn kaartje, maar jij niet, Baron. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat, dat, ik moet eerst zeggen, dat wordt al vader gevraagd. Het, het is zo dat... Um... Ik ben, altijd, ik, ben, ik ben ook, ook doctorandus en daar heb ik, uh, heb ik heel hard voor gewerkt. En hoop plezier gehad overigens ook in de studenten. Maar ja. ik heb er heel hard voor gewerkt. En de hond, dat dat hoort gewoon bij mijn naam. En uh, ik, ja, ik zet het niet op. Want ik heb toch, soms heb ik het gevoel dat mensen je iets anders aankijken dan je gewoon bent. Ja. En daarom, uh, daarom, daarom doe ik het niet. Ja, en waarom doe jij het dan wel, Philo? dat ik geen dokter af ben. <laughs> het lijkt me eerlijk. Je motto. Nee, wat. maar het is, ook ja. wel, het, het, het, het is een onderdeel Helpt van het? je naam. Ja. Het is een onderdeel van je naam. Het is ook een stukje traditie wat je voortzet. Dus ik, eh, nogmaals, ik, ik, eh, <laughs> het, het maakt mij niet anders, maar ik schaam er ook niet voor. Nee. Je? Dus, dus, ja. Helpt het? In de business? Als je een kaartje nee, uitdeelt nee, waar nee. Baron op staat? Nou, ik denk dat vroeger, eh, toen, zeg maar, toen ik op school zat, toen... Uh, uh, ja, schaamde je daarvoor. En ik ja. denk dat je nu wel merkt dat mensen uh, uh, toch vaak meer interesse hebben... In, dan vroeger in tradities en dat soort zaken. Dus vindt men het leuk, hoe komt dat dan? En, ja. en waarom is je vader graven? Dat soort vragen krijg je dan. Met... Dus, nee. nee want eh, Jullie runnen nu met z'n tweeën het park duuren, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Of tenminste, jullie zijn alle twee wel opgegroeid op het park... maar daarna volstrekt aan de andere kant gegaan. Waarom dan toch uiteindelijk in de moederschouw terugkomen? Ja, wij, wij, wij, wij praten alle door elkaar, zal dus ik dit is mijn antwoord. <laughs> ik, ben, uh, ik ben wel, ik was als kind, we, zijn, we woonden op Duidel, dus we zijn echt opgegroeid. Als kind uh, ging ik altijd met mijn vader mee. En het is natuurlijk ook een, een, een vak of een beroep waar je je kinderen ook heel makkelijk bij kan betrekken. En uh, toen na mijn uh, uh, studie ben ik uh, eerst ergens anders gaan werken. Een aantal jaren, zeven, acht jaar ergens anders gewerkt, En toen ben ik op Duidel gaan werken. En dat vond ik meteen zo ontzettend leuk. En het, was, het is enerzijds werk je, in, ja, op, je op, een stuk, op een stuk grond waar je een onwijze binding mee hebt. De andere, andere kant in een bedrijf wat je vader opgezet. En je werkt met je vader. Ja, dat die lijkt drie, me die verschrikkelijk. Die drie dingen. Sorry, nee, pap, maar... dat, dat kan verschrikkelijk zijn, maar het, kan ook, het is ook heel bijzonder. En dat gelukkig in onze familie hebben wij een onwijs sterke familieband allemaal. En het familiebedrijf is niet een reden tot, tot, tot, tot, tot ruzies of onenigen. Maar jullie hebben uiteindelijk wel je vader eruit gekocht. Ja, dat klopt. is dus uh, zo goed nou. was het ook weer niet met de band. Nee, maar, nee, dat nee, is, dat maar mijn vader is, is, is nu 83. Dus op een gegeven moment moet je... Een van de hele belangrijke dingen is in een verboelingsbedrijf... je moet zorgen dat je als, als vader ook op tijd afscheid neemt... en dat ook echt overlaat aan de volgende generatie. Wat doen jullie anders dan je vader? Noem eens iets. Veel delegeren nou. meer. Ja, en, en bovendien is het ook nog een hele andere fase waarin wij zitten. Natuurlijk, wij zijn natuurlijk jonger, maar uh, nu natuurlijk. En uh, ja, ik denk dat wij iets directer zijn. Uh, we hebben een, een, een grotere uh, ja, heel veel medewerkers die ongelooflijke kwaliteit hebben en die uh, dat dirigeren we meer aan. Het bedrijf is ook iets groter geworden. Mijn vader een hield eens eentje, tiki Bad schoon en de bungalow. Nee, nou, en... maar het is wel het is een heel, heel verschil als je mijn vader, en dat is niet mijn, niet mijn grootvader, maar mijn vader die is er echt mee begonnen in 62. En die hield zich letterlijk bezig met met alles, met de kleur van alles. Die was echt enorm betrokken. Het was ook wat kleiner. Uh, en wij hebben dat laten dat een beetje los, het is ook wat groter geworden. En we hebben ook de accent een beetje verlegd uh, ja. uh, naar meer verblijfsrecreatie. Mijn vader was heel erg het Tiki heeft hier fantastisch gedaan. En nu zit ik natuurlijk van de bungalows. En... Ja. We gaan het zo meteen hebben over um, waarom jullie nog steeds het park in handen hebben... terwijl er uh, voortdurend buitenlandse investeerders aankloppen. En er ook, uh, als je kijkt naar andere attractieparken, Slaghaar is geloof ik net verkocht aan buitenlandse ja. investeerders. Ja. En jullie houden dat park stevig in eigen hand, daar hebben we het zo meteen over. Ja. Die andere baron aan tafel, Mark Koster, onze entertainmentdeskundige... zit met een half oog naar het debat te kijken. Het is even reclame, we komen natuurlijk zo meteen erop terug. Het is dinsdag, en duiken we altijd in de wereld van entertainment... en Mark Koster is onze nieuwe bitch, het Maasland eigenlijk. hè? ondernemer en hoofdredacteur van de entertainment site Glamorama. Wat zeg je maar? Vanessa, was. dit was Vanessa. Dit was Vanessa, Vanessa ja, ja. in Wassenaar. Althans, nu kon hier genoemd. Ja. Komt kom ze wel eens bij jullie? Vroeger wel, ja. ja? ja. Nou, echt waar? Vanessa in Duivel? wel? Ja, ik niks over trouwens. Vertel? Over, vertel, dat wil ik <laughs> horen. Mijn vader had op een gegeven moment, een, een uniek verhaal... die had op een gegeven moment een, een, een maatje van hem... en die zei, god, zo die Vanessa, zo prachtig. Mijn vader had geen idee wie het was... En toen, het weekend daarna, was er een, was er een, een, een opening. En daar was Vanessa en Gemma en... Nou, de, allemaal van jaren, die dag. Ja, 80, ik ja. En dus uh, uh, twee weken daarna staat mijn vader zit in de telegraaf zo... met Vanessa en Gemma en nog vijf of zes artiesten destijds... Ja. En dat vond hij natuurlijk heel leuk dat zijn vriendje. Die zegt: Vanessa, wat is zo'n spannend mens? En twee weken later zit hij. Dames, staat hij. In het kant. Hebben, in wie, wie, wie, is, wie is Gemma? Want dat zegt me helemaal niks. Die, Gemma van Ekke. Ja. Ja, ja, ja, daar ben ik te jong voor, geloof ik. Precies. Ja, ik hoor vanessa, maar van dit. Ja. Goed, van die tijd. Ja. Ja, door is ja. de ene pint, geloof ik. Of, niet nee, precies, ik weet uh, maar goed, we hebben het over Vanessa. Want er is weer een uh, mooi. Of tenminste, Connie Breukenhoven zeggen we tegenwoordig. Er is weer een mooi hoofdstuk in de Connie Soap. Wat is er aan de hand, ja, nou, de, de dochter van Vanessa, niet haar echte dochter... of van Connie, uh, Constanza, die... Nou ja, de geadopteerde dochter. De geadopteerde ja. dochter. Die heeft, uh, ja, met, samen met haar vriend, een, een, een, een jongen... Uh, ja, de, de kluis leeggeroofd in Wassenaar bij uh, Hans uh, Breukhoven. En uh, ja, die is daarvoor veroordeeld. Die is 120 dagen straf, heeft ze daarvoor gekregen. De, zij gaat in hoger beroep. De vriend is nu wederom ook uh, aangepakt en veroordeeld. Dus ja, het ziet er niet goed uit voor dit... Uh, ja. Ze deze is uh, twee gisteren uh, veroordeeld uh, in, uh, in hoge beroepen. Ze gaat nu zelfs naar de Hoge Raad. Ja, en ja. de vraag is een beetje, krijgt uh, Vanessa alias Connie Breukhoven ooit nog rust? En dat vragen we aan Leo van Rooyen. Goedenavond. Een boek geschreven heb jij over Constanza en uh, je bent van de privé. Ik zom nog even de buit op uh, die van Constanza. Dat bestond uit horloges met een waarde van 236.000 euro aandelen... met een waarde van 2,5 miljoen euro en 68.000 euro aan contant geld. Uh, nog maar even een mooie getal erbij noemen. Jullie hebben vorig jaar van de privé uh, 880 80 pagina's dik politiedossier in handen gekregen. Ja, dus er zijn helemaal mooie getallen. Maakt Constanza een, een, een kans daar bij de Hoge Raad? Nou, ik denk niet dat ze een kans maakt bij de Hoge Raad. Behalve misschien uh, op het punt over het geldboete. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Ze ja. is ook veroordeeld op het uh, terugbetalen aan uh, haar uh, vader van het van 60.000 euro. Net zoals Mo vandaag veroordeeld uh, is op het terugbetalen van 400.000 euro. Zij ja, ja, ja. hebben natuurlijk uh, ja, haar vriend. En beide hebben natuurlijk uh, geen cent. Dus uh, daar zit het probleem. Die 120 dagen werkstraf die Constanza gekregen heeft, uh, nou ja, goed, uh, ja, dat ja. zal allemaal wel uh, goed komen. Dus zij zegt de reden dat ze naar de Hoge Raad stapt, is echt misschien niet omdat ze denkt: ik maak kans, maar ze kan gewoon niet anders, want ze is hartstikke blut. Ja. Ja, ja ze uh, het is webcam girl tegenwoordig, helper, niet roze tijd. Dus het is webcam, ja, daar verdien je niet al te veel geld mee, volgens mij. Ja. Ja, maar... Leo, uh, jij, jij, jij schrijft uh, hierover uh, over, over deze vrouw. Maar het is toch een beetje oud verhaal aan het worden. Connie, uh, die, die springt er toch keurig uit. Het, vind je niet? Het is toch een beetje jaren tachtig probleem dit, of niet? Hoe zie jij dat? Nou ja, nou ja, een beetje, ja, ik ben vorig jaar tien uh, dagen met een duo uh, in Spanje geweest uh, om interviews voor dat boek op te nemen. En ja, was ja. het toch in ieder geval bij hè, maar we Mogens een uh, heel ander verhaal op geldbelust uh, Marokkaan, ja. maar uh, dan is het toch wel een beetje verwaarloosd meisje, heb ik het idee, we, we verstaan jou slecht, uh, moet ik zeggen. Is er iets aan te doen? Kan je iets dichter bij de telefoon komen? Of... Uh, veel dichter dan ik nu ben. Kan ik niet? Oké, okay, dan nou, dit klinkt al weer ietsje. Beter. Maar je geeft eigenlijk mevrouw bruiken over de schuld van uh, dat dat Constance heeft ingebroken. Als ik je heer ja, nou, nee, ik. Nou, het even. Dat, uh, <laughs> nee, daar hoef je niet voor te gaan inbreken, maar. Een verwaarloosd al... meisje. Hm. Kijk, kan... ja, je kan natuurlijk wel kinderen adopteren. En je kan er één, twee, drie of vier adopteren. Maar dan moet je er ook wel wat aandacht aan besteden. En ik geloof dat het daar een beetje bij alle kinderen is gegaan. Want met alle vieren is de relatie nou niet erg hartelijk. Maar jij zegt, Connie Breukhoven heeft een kind verwaarloosd. En dus. En dus, is... En dus <laughs> is dit gebeurd. Nee, dat, nu, nu ga je het kort door de bocht heen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je Constanta... Uh, over. en je moet zo door het leven en je moet altijd opdraven bij de tv-show van je moeder en altijd leuk doen en aardig doen. Ja, dat is op een gegeven moment dat, uh, wat spanning geeft. Maar ja, ik kan dat niet... Je dan de verkeer... Nee, nou, dan zoek je de verkeerde vriendjes en de verkeerde vriendjes hebben de verkeerde ideeën en dan uh, is er ineens geen kluis weg. Maar en het lijkt alsof je de advocaat van haar bent, joh, zoals je erover praat. Het is wel heel raar dat je de in, in de kluis van je vader geld steelt. Ook als je vader oh ja, nee, is... Nee. niet alle mensen... Hij hey, heeft geen geld gestolen. Hè? Laten we daar nou even... Misschien, misschien kan je ook in contact komen met, uh, uh, met lovers die uh, denken zo van... Nou, zo'n meisje heeft een bekende achternaam. Uh, daar zit geld. Het uh... kan ook heel anders gegaan zijn. Hè? Ja, want het zat überhaupt al niet zo goed in de familie. Want Hans Breukhoven die was al, al voor de inbraak al niet zo dol op het vriendje van de dochter. Hè? Op Mahomet K. Nee, uh, Hans Breukhoven zegt in... Uh, Politieverbaal gewoon, uh, dat hij een, uh, niet alleen een hekel uh, heeft aan Mo, maar aan uh, Marokkanen gewoon. En hij noemt uh, Mo een Marokkaanse crimineel. Ja, dat staat allemaal niet zo lekker. Ja, ik kan mijn best... Ik kan me best voorstellen als je Hans Breukhoven de uh, heeft... dat je uh, denkt, uh, ik heb iets anders op het oog voor mijn dochter. Maar ja, daar kan je ja. weinig aan ja. doen. Maar dan nog even de vraag van Mark Die zegt net, van, ja, is het niet een beetje een oud verhaal... om nog over, om nog over van koning kon Breukhoven te schrijven? Moet je haar niet een beetje met rust laten? Met ze doen het toch ook heel goed? Even kijk, je, Patricia Paai, die, die, die, die, die zien we in Amsterdam op scooters van jonge jongens zitten. Uh, Petty Brad moet van de duikplank af om er te overleven. Ik vind ja, met alle respect, ze doen het toch hartstikke leuk. Ze is dus oma. Ze loopt in het Vondelpark. Ze, ze ah, vangt die kinderen toch, op. Ja, maar, maar, maar, maar, maar. Ik, maar je bent zo... zo die, die, dat, dat rare meisje. Dat is toch, die heeft toch gewoon kronkel in haar hoofd dat ze dit doet? Het valt het nauwelijks goed te praten. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, uh, dat dat meisje geen kronkel in haar hoofd heeft. Ik zeg alleen... Kijk, uh, Connie is ook dol op publiciteit, Net als uh, Tatjana en uh, ja. die Bert en uh, wie, uh, Patricia Japai. Maar dat doe jij toch ook elke keer mee, nee? Nee, maar die gaan... Uh, nee, Kijk, Connie, zodra ze de kinderen heeft, van welk verpleegkind dan ook, gaat ze daarmee paraderen en vaak wordt uh, gewoon uh, de paparazzi nog uh, gebeld, zo, want ik ben om drie uur in het onderpark. Ja, anders wordt het wel een beetje lastig. Dat moet je, maar, uh, dan moet je oftewel, zelf te of ze zijn. Oftewel, ze heeft er ook echt wel baat bij. Nog steeds ook Connie Breukhoven als de privé over haar schrijft. Nou, Dit uh, krijgt nog een staartje, want Constanza gaat dus naar de Hoge Raad. Dank in ieder geval voor nu, Leo van Rooyen van de Privé. En Marcos aan jou spreken we volgende week weer. Tot dan. Radio 1. 3 minuten over half tien. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Joris Tupinitsky. In het debat in Theater Carré heeft VVD-leider Rutte gezegd dat eurolanden die in de problemen zitten de tering naar de nering moeten zetten. Ook zei hij dat er geen derde steunpakket voor Griekenland kan komen. VVD-leider Samson en D66-voorman Pechtold vielen Rutte hard aan op zijn standpunt.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 De drugs zaten verstopt in een container sinaasappelen uit Zuid-Amerika. De politie vond de cocaïne na een anonieme tip. Er is niemand aangehouden. De marktwaarde van de partijdrugs is zo'n 4,5 miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Siward van Liena volgt hier in de studio het debat, het grote karreekdebat. Wat valt je op, Sibert? Ja, de individuele politie worden gegild door Petra Grijze En uh, nu is Jolande Sappen is even aan de beurt. Uh, omdat ze, wat is haar ondergrens kwadre, dat ze moet weggaan. Dus die is al een soort van een uh, vertrekgesprek aan het voeren op dit moment. Uh, maar wat leuker was, is eigenlijk dat we kunnen, bijna kunnen uh, constateren dat uh, sinds vanavond breekpunten niet meer bestaan en kennelijk verleden tijd zijn. Want de kampioenen van 2010. Het waren Roemer en Wilders. En Wilders um, die zei dat toen heel stellig. Um, die zei dit over breekpunten dit jaar. En wat de heer Roemer net ook al zei... wij zijn hier niet om breekpunten te formuleren. Ik heb inderdaad mijn lesje wel geleerd van de vorige keer. Wij zullen nu niet opnieuw breekpunten formuleren. Als u zegt, ik ga dat niet meer formuleren... wat is never, nooit, niet dan nog waard? Nou, ik zeg nu voor de derde keer dat ik geen breekpunten formuleer, maar dat hij ons kunt houden... aan de inzet die we hebben in ons verkiezingsprogramma blijkt. Nou, dat lijkt wel gewoon een CDA-leider die je hoort praten, toch, Willemijn? <lacht> een en al genuanceerdheid. Um, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de tragiek van Wilders, lijkt het wel. Hij wordt heel hard aangepakt op het feit dat hij vorige keer de AOW... Uh, na twee uur liet varen... Maar toch ook heel erg die sticker blijft erop zitten van hij is weggelopen. Dat blijft bij Rutte, bij Buma, dat blijft bij de kijkerhanger. En dat is toch eigenlijk heel gek dat hij nu het gevoel heeft dat hij niet meer voluit kan. Geen breekpunten kan ja. formuleren. En ja, eigenlijk een beetje als een verliezer. Misschien wel naar huis gaat. En Buma, die doet het juist weer erg goed, lees ik op Twitter. Oh, dan heb je het CDA team waarschijnlijk gelezen op Twitter. <laughs> okay, ja, ik zit met een half Hoor, haal te kijken. Nee, dat zou... Wordt dat ingestoken? Als een... Ja, zeker. Kijk, al die partijen die hebben gewoon kamers vol zitten met social media mensen... op dit moment om tijdens die debatten invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld GroenLinks is daar op dit moment denk ik het sterkst in. Ja. Je hebt gewoon teams die doen dat. En die sturen ook naar hun leden toe welke tweets ze moeten plaatsen. Uh, maar ja, Buma, ja, het blijft een goede zes. Maar een zes blijft een, een zes. En ik lees, wat valt u nog meer op Twitter? Zit jij, want ik zit echt met een halve oog. Je ja, zit ik zit proberen kijken. mee te kijken, maar het gaat gigantisch hard. Maar wat uh, opvalt is, uh, vind ik toch wel van deze avond... is dat dat roemer dat daar toch een hele negatieve bus omheen begint te hangen. Um, en dat Samson aardig doet. En het gekke is wel een beetje op Twitter... dat, hè, dat um, Rutte zich vandaag voor het eerst echt presenteerde als een minister-president. Hij bleef dat bij zichzelf maar benoemen, benoemen en benoemen. En op Twitter pakt niemand dat terug. Niemand die heeft het over minister-president Rutte... of over dat hij in zijn minister-presidentschap toch zulke goede dingen heeft gedaan... of dat het daarom een verkeerde aanval is. Wat Balken en altijd lukte als premier naar een debat gaan... lukt Rutte nog niet en ook niet op Twitter. En hij heeft geen fouten nog gemaakt. Hij kan natuurlijk nu echt geen onwaarheid nee, meer vertellen. Is hij is echt vanavond. klaar. weinig dus, Hij zegt uh, is... überhaupt weinig. Nee, het enige waar hij zich in vergist was wel grappig... Uh, in hoeveel jaar die premier was geweest. <laughs> nou, vergiste hij zich. Hij vergist hij zich. Nou, vergist hij zich, zich wat heen. zei hij dat? Hij dacht ruim twee jaar, maar het is nog, nog geen anderhalf jaar geweest. <laughs>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 Hij wordt hem vaak hier ook. Some Nights, van een New Yorkse trio van. Exit Holland. Waar de, de jeugd in Nederland tegenwoordig vooral warland voor allerlei hippe dancefestivals. gaan de Vlaamse kids uh, plat voor de plaatselijke braderij. Ja, dat heet echt zo'n braderij. Naima en Maas Louis, goedenavond. Hallo. Jij woont in Antwerpen. en zelfs in de grote stad hebben ze een braderij. Ja, Je zou bijna zeggen: juist in de grote stad. We dus hebben er heel veel. Uh, elke wijk heeft een eigen uh, en ja. uh, dus het is in ieder deel van de stad uh, elke weekend van, uh, van de zomerfeest Het begint meestal op vrijdag, zaterdag, zondagavond, stopt het. En uh, iedereen kent eigenlijk de data van buiten, hè, van wanneer de braderij is. En het is gewoon een gezellig buurtfeestje, daar komt het op neer. Ja, het wordt wat groter aangepakt dan in Nederland dan wel, want er wordt speciaal uh, de straat afgezet, er mogen geen auto's meer komen. Ja. De politie is ook op de been gewoon als extraatje, of, uh, hè, om het een beetje chiquer te maken. En, ja. ja, om het een beetje aanzien te geven, lijkt het. Ja. Um, en uh, ja, ja, er zijn podia met uh, plaatselijke bands die op komen treden. Winkeltjes die dingetjes buiten zitten, en mensen tussen, zitten dus ook een soort rommelmarktje aan vast. Hè. Mensen mogen dan ook hun uh, spullen verkopen op straat. Dus dit is ja. gewoon een beetje een soort koninginnedag, maar dan per buurt eigenlijk? Ja, precies. Ja. En elk weekend ergens anders uh, gaan we ergens anders feestvieren. Oh, je mag gewoon <laughs> bij elkaar op bezoek in de wijk? Ja, dat mag. Ja, dat mag. wordt niet geverifieerd waar je vandaan komt. Oké. Okay. En, en de politie is ook echt nodig? Of is dat alleen maar ter terroriseren? Nee, nee. Kijk, meestal uh, bij mij in de buurt dan was er afsluiting op de laatste dag van de bruiderij, was er ook een uh, wielrunners uh, zeg maar, mm -hmm. een wedstrijd. En uh, ja, daar hadden ze nog extra politie voor ingezet en een EHBO is er dan. En uh, ja, want die Belgen die lusten ja. natuurlijk wel een stokje. Ja, maar uh, uh, Belgen zijn uh, van nature niet zo sociaal, hè, niet zo zo, zo uitbundig. Dus er nou. is ook wel drank nodig om ze zeg maar een beetje los te krijgen. Hmm. En ja, ja. En uh, kijk, uh, ik, ik woon in een appartementencomplex met zes appartementen en uh, ze maken niet zomaar een praatje, zeg maar. Uh, er ze Kan een zuinig hallo van af, uh, maar je komt echt wel uh, in gesprek als op zo'n braderij en als ze dus al wat drank heeft gevloeid. En, en van wanneer tot en met wanneer is het? braderijseizoen? Het is zo de hele zomer, dus uh, er is bij wij in de buurt een paar wijken verderop is er nog eentje komend zomer en ik geloof de 26e nog en dan is het echt wel gedaan hoor. Uh, oktober niet meer, het is alleen maar in de zomer. Het kan nog dus. De braderijen in Antwerpen tenminste zijn, zijn heel, in heel België toch? Ja, ja ze komen overal voor, ja. Ga je weer dit weekend? Uh, ik denk het wel. <laughs> ik denk het wel, ja. Het niet wat leuk. Nou, maar, maar ook denk je wel? dankjewel. Ja, graag gedaan. Praten ik verder hier in de studio over Duinrel. Um, ik zei het net al, de Nederlandse attractieparken die in uh, familiehanden zijn, die sterven een beetje uit. Er zijn er nog wel een paar. Maar dit jaar kwamen er weer twee in buitenlandse handen, namelijk Slagharen en Lineeushof. Maar hier in mijn studio nog steeds Roderick en Filip van Zuilen en de, de eigenaars, de broers. Jullie krijgen ook wel eens een aanbod. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, ik, ik, vind, ik, ik, vind, ik vind het eh, om met het begin vind ik heel jammer dat, dat een aantal uh, hele goede bedrijven. maar dat kan ja, onder, onder onze branche, maar ook een andere branche, dat, dat die naar het buitenland verdwijnen eigenlijk. vind ik wel heel erg jammer. Ja. En ik vind het ook jammer dat uh, familiebedrijven zoals Duin. die hebben toch wel een, bepaalde, ja, een bepaald gevoel, een bepaald iets wat dat uitademt. En dat, ja, dat gaat dan langzaam als je onderdeel van een hele grote keten bent. en waar vaak de, de, de vikkers alleen maar tellen. Gaat dat toch een beetje weg? En dat vind ik toch eigenlijk wel heel erg jammer. Uh, dus dat is één. En, en ten tweede is het zo dat, om antwoord te geven op jouw vraag: Mijn broer zegt altijd. Um Stel dat het daar aan verkocht wordt. Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan krijg je daar geld voor. En dan zou ik met dat geld zou ik waarschijnlijk een ander trackspaar kopen. Maar die heb ik nu. Dus waarom zou ik het <laughs> dat dan doen? Het is gewoon een heel mooi Want iets. Jullie... En dat willen we gewoon in de familie houden. Ja. En dat, uh, dat, daar, daar willen we met alle, ja, alle uh, passie die we hebben. willen We daar aan werken. Maar en stel dat... nou. Uh, ik ben een, een dikke vette een Italiaanse investeerder. En ik uh, kom naar jullie toe op kantoor. En ik zet een grote zak met geld neer. En dit is een over you can refuse. Wat zeg je dan Filip? Mijn, mijn trooring. Mijn vrouw. En mijn bedrijf is daar niet te koop. Dat is onbespreekbaar. Waarom niet? Wat is het dan nee, zo? Het wel zo denk, ook aan het ook in een familiebedrijf, ik zie het ook niet dat wij eigenaren zijn. Het is een familiebezit en wij mogen in onze generatie dat bedrijf runnen. Dat moeten we zo goed mogelijk proberen te doen en op een goede manier overgeven aan de volgende generatie. Dus Je bent eigenlijk alleen maar beheerder. Het zo, is een... ja, zo, ik weet hoe wij het, bedrag, het bedrijf overgenomen hebben. Dan op een gegeven moment, ja, dan steek je natuurlijk je nek uit en dan koop je zo'n bedrijf. Dus niet dat ik nou de dag daarna wakker werd met het idee, god, ik ben nu eigenaar. Nee. Maar het gevoel... is het dan, is het dan zo, een, een, zo een ander gevoel om een familiebedrijf te runnen dan als je een ander bedrijf zou hebben? Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat daar de zeg Maar Dar is geen onderneming. En dat onder hoop ik wel. Want nee, dan. in mijn ogen is het geen onderneming. Het is iets wat je. Maar voor mij is mij... het uit te leggen dan. Wat is dat gevoel waarom je, die, mijn broer en ik moeten hier werken? Uh, wij willen altijd doen wat het beste voor daar is. En dat is niet om het bedrijf te verkopen en uh, onderdeel te worden van een hele grote partij die misschien wel 10 of 15 of 20 parken heeft. Daar, daar wordt. Maar is Dar het emotionele waarde? Dat, dat, ja, absoluut. Absoluut. Dat is heel, zit heel diep. Dat zit, zit, zit helemaal in de dingen. We hadden het er net een paar de twintig minuten geleden over. In eerste instantie wilden jullie helemaal niet voor het bedrijf komen te werken. Nee, dat was. Dat, ja, nee, dat, dat bij mij, ik heb dat altijd al gewild, maar Roderick kwam later. Ja. Um, nou, het is met, met, het, met, het, met, het, met het landgoed had je, had je enorm verbinding? Maar ik, ik heb uh, gestudeerd en dan gaan heel veel vriendjes die gaan naar Unilever, die gaan naar Proctor, die gaan naar Heineken en dat soort dingen. En dan denk je dat je. En dan een kan je heel in... veel geld verdienen? Nee, dan en dan denk je dat je in die niet flow zo dat, je, dat, je, dat je mee moet. Dan denk je nou, daarom nee, ik wil naar, naar, naar hè, een internationaal bedrijf. Dan zit je daar een tijdje erin, En dan zie ik hoeveel plezier mijn met... broer wel op daar had. En toen ben ik naartoe gegaan. Dan merk je heel erg snel dat alle facetten van een bedrijfsvoering. Alle interessante dingen die je die, die kan meemaken. En doe je bij een groot bedrijven heel lang over voordat je daar in, in, in, in contact komt. Heb je een duim, heb je die heel snel. Mark ja, nou, uh, Prachtig verhaal van jullie. Uh, is dit ook niet een beetje de manier waarop we die crisis hadden kunnen voorkomen? Dat, dat al dat geld... En, ja. en, want, hey, we hoorden ja. net Buma ook een beetje over praten. He? Dat is een beetje toch de wereld waar we naartoe moeten. Is dit... Zijn jullie uniek daarin? Nee, niet uniek, maar ik denk dat familiebedrijven... hebben, natuurlijk, hebben die ten eerste werken ze voor de familie... en niet voor aandeelhouders die alleen maar uit zijn op winstmaximalisatie. Maar ik neem aan dat en jullie al hele... een beetje dividend uitkeren. Natuurlijk moet je zorgen dat je een gezonde bedrijfsvoering ja. hebt, hebt... om de continuïteit te kunnen waarborgen. Maar het is, wij hebben natuurlijk een hele lange termijn visie. En we hebben ook uh, een bepaald risicoprofiel. Wij, wij, wij zijn niet uh, tot aan onze lippen gefinancierd... En dat hoeft ook niet, want aandeelhouders pushen ons niet... om zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te worden... groeien en bedrijven over te nemen. Dus een heleboel familiebedrijven zijn natuurlijk toch... je moet eerst het geld verdienen voordat je het kan uitgeven. Ja. Die mentaliteit komt nu. Maar de, jullie zeggen, ja, het is vanuit idealen. Het is een gevoel dat we erbij hebben. We willen nee. het bedrijf niet kwijt. Maar ik begreep trouwens dat uh, jullie opa... dat wat hem dreef, nou niet per se idealisme was... maar meer ondernemerszin. Want doordat hij het landgoed voor iedereen toegankelijk maakte... bespaarde hij een vermogen aan belastingen. Dus dat was wel... de, de, in die tijd, in 1935, had je de, de, de Natuurschoonwet en uh, uh, uh, het, het, men zag dat het hebben van landgoederen, het onderhouden van landgoederen kost geld. Ja. Dat geld was er bij een families niet. En toen heeft de overheid gezegd, de beste beheerders van landgoederen zijn vaak de eigenaren. Als ze het openstellen voor het publiek, dan krijgen ze belasting, successierechten, uh, Precies, belasting. oftewel de familie had er gewoon belang bij. Absoluut. Absoluut. En nee, maar, al, nee, maar anders was het in de, de verergering. Elke keer moet je zeg maar, een kwart verkopen. Om het door te, door te stoten aan de volgende generatie. Maar en dan op een gegeven moment is het dus weg. Aan de andere kant had hij misschien een afschuwelijk hotel gestaan. Met een, met, met, met een, nee, een afschuwelijk is... zwembad. Dus je kan ook zeggen. Juist doordat ze het, het zo moeilijk hadden. En toch liefde voor het park hadden. Of voor het land hadden dat het zo is gegaan. Hoe houden jullie je, je hoofd boven water? Want Duimereld is... Eh, je, bedoel, je hebt eh, om de hoek natuurlijk Disneyland Parijs. Nou, dat is ja. een, een miljoen keer groter. Uh, er zijn, wat dat betreft is nog een beetje een... Ja, noemen we het misschien schattig, maar het is echt een familiepark. Hoe, ja. re, hoe redden jullie het? Ja, nou, je, je, moet, je, moet, je, je, je moet zorgen dat je natuurlijk aantrekkelijk blijft voor de voor de gasten die komen. Elke gast die weggaat, moet je zorgen dat hij gewoon naar anderen zegt. Dat is zo leuk, daar moet je naartoe. En daar moeten we heel veel voor doen. Dat is heel moeilijk. Daar moet ik onwijs veel voor investeren. Omdat elk jaar zeg maar, weer. Want het zit hem dus weer, niet weer in, de, in de in de in de, in de maar, nog nieuwere attracties. Nou, het, zit, het zit ook in de in de in de in de passie van de mensen die op daar al werken. Um, ja, waar merk ik dat het, aan? Stel je het, het, voor het, dat ik in niet, Disneyland Parijs het, niet, rondloop? Het niet te ik vind Disneyland Parijs vind ik heel erg gemaakt. Zeg maar de oorspronkelijke Disneyland in, in, uh, in Anaheim waar het begonnen is. Dat, vind ik echt, dat is niet op de tekentafel gemaakt. Dat is een beetje, maar dat, dat geeft voor mij veel meer gevoel dan een op de tekentafel gemaakt park. Ja. Daarom is het denk ik ook zo. Uh, en merk je, ik dat echt als ik bij jullie op het park kom, dat de, ja, dat... de werknemers anders doen tegen mij? Of een nee, persoonlijke, ik zeg, ik persoonlijke leg manier met mij omgaan? Ik, ik leg het altijd uit als, je, als wij, onze al, medewerkers hebben dan uh, zeg maar opleiding. En dan geef ik altijd als voorbeeld. Als je in een winkel komt. En die mevrouw in die winkel of die meneer in die winkel is niet vriendelijk. Dan vind je die winkel dus niks. Ja. Dan kom je naar ja. een winkel die misschien veel minder mooi is. Maar met een ontzettend leuk jong of meisje. Of een meneer of mevrouw, Daar ga je naar terug. Dus de, de medewerkers is wel echt een, beetje een heel belangrijk... Weet je het gevoel belang... dat mensen bij buurtwinkeltjes kunnen hebben? Daar kom ik graag... Dat, ja. dat moeten mensen ja. ook meer Passie, hebben. Passie? Betrokkenheid. Hebben jullie ja, wel eens ruzie ja. onderling? Vaak dat er een iets populairer dingen wil dan de ander? Nee, uh, geen, geen ruzie. Je hebt natuurlijk wel, eens, je hebt natuurlijk wel eens, uh, soms dat je ergens over oneens bent. Het allerbelangrijkste is als je met z'n dat, dat, dat dat je als je met twee een bedrijf runt, dat je elkaar veel gunt. En dat je niet degene bent die, uh, ook al als je vindt dat je zelf gelijk hebt, uh, niet naar de ander toe terug gaat. Van, joh, ik was gisteren ook een beetje zo en uh, sorry dat ik dat zei. Weet je, je moet je zwak durven opstellen naar elkaar, want dan, dan, dan bindt de ander meteen in en dan is het meteen over. En dan ga je weer door met elkaar veel gunnen. is belangrijk en dat gaat bij ons enorm goed. Is daar voor 100 jaar nog steeds een familiebedrijf? Ik hoop het wel. Hoop het wel ja. Dus Zien jullie kinderen al een beetje aan het imageren <laughs> dat zij het gaan overnemen? Ja, we hebben er genoeg ja, dat zo er zo wel iemand een... ja. bij we kunt zitten. <laughs> <laughs> ja. Daar moet er eentje bij zitten. Vast wel. Ja. In ieder geval, tot op heden is het een mooi familiebedrijf en het gaat goed. Dank Roderick en Filip Zuilen van Nijenveld. Goed dat jullie er waren. Gaan we door met Dallas. Want vanaf vanavond is Dallas uh, weer terug op de Nederlandse televisie. Met natuurlijk slechterik uh, JR. Nou, wij vroegen op Twitter, welke slechtrik zou jij nou heel graag terug willen zien op tv? En de volgende die kwamen onder andere binnen. Ze hebben gewoon straks even terugkijken. Maar op dit moment is weer terug op de Nederlandse televisie Dallas. En dat is ruim 20 jaar na de laatste aflevering. Net 5, die zendt een dubbele aflevering uit. En zelfs acteur Larry Hagman, die kruipt op zijn tachtigste opnieuw in de huid... van die steenrijke Texaanse slechterik JR. Nou, vroegen wij op Twitter welke slechterik jij nou heel graag zou terug willen zien op televisie. En de volgende die kwamen onder andere binnen. Zie Adriaan, pas zie zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan is acrobaat. Drommels, drommels, drommels. Natuurlijk de gevleugelde uitspraken van de baron van Bassie en Adriaan. Die samen met dat lullige hulpje B100 weer terug moet op TV. Ga dichterbij varen, oudschuiker! Straks ik je ze weer kwijt. Mijn kado is lekker, ik ben er een wat zakpatat! Je kent haar nog wel, Sally Spectra uit The Bold and the Beautiful. Die kon nou niet bepaald door één deur met de Forresters. stond erom bekend dat ze altijd werk jatten van die familie. Nou, And listen good, okay? I want these designs to say Spectra, not Forrester. And in order to make that happen, I've got to get my line out before they show theirs. Which means you have got to deliver those designs to me Pronto. Zeker één van mijn favorieten, misschien wel de bekendste... Nederlandse tv-tune, Medisch Centrum West, met natuurlijk bad guy, dokter Erik. Binnenkort ben ik hier de baas. Nou, gefeliciteerd. Ik trakteer vanavond op een etentje. Ga je mee? Of mag dat niet van Thomas? Zeg, dat maak ik zelf wel uit, hoor. En dan echt mijn all-time favorite. De enige echte concurrent van Dallas... Dynasty natuurlijk. Dynasty werd pas echt een succes toen Alexis Colby werd geïntroduceerd. En je weet het nog, een groot deel van het verhaal ging dan echt om de rivaliteit tussen Alexis en Crystal. A bullet has the strangest habit of making even the liveliest people seem dead. Now would you please take your hand off the button because I don't have time for the dead or the dull. Do you have time Laatste de eerste echte Nederlandse soap bitch Martine Hafkamp. Zij moet volgens de twitteraars weer terug op tv... en misschien zelfs wel weer terug bij gts -T. Tot nu toe heb ik me altijd aan onze afspraak gehouden, dacht ik zo. Je moet het zeggen, hoor, als het anders is. Nee, ja... Ik, ik maak me meer zorgen over jouw aandeel in onze afspraak. Hoe eerder jij je werk af hebt... hoe eerder jij financieel uit de zorgen bent. Nou, dit lijkt naadloos... Uh... Aan te sluiten op het debat dat uh, gaande is nog zes minuten, Siewert. We doen even ja, toch een beetje een round-up. Om uh, te beginnen met Rutte, hoe doet hij het? Ja, Rutte, dat was een beetje de grote vraag. Waar is die vanavond? En uh, zojuist kwam die naar voren. En daar ging het even over Griekenland. En Rutte zegt heel duidelijk... geen nieuw steunpakket voor Griekenland. En daar zei hij ook nog eens bij. Um, dat betekent dus niet alleen geen steunpakket... maar ook geen uitstel. Um, en hij roept eigenlijk de Grieken op om een truc te bedenken... om toch eventueel ruimte te bieden... Maar voor de rest uh, ziet hij geen muizengaatje. Dus geen extra tijd voor Griekenland. Tenzij zij een truc verzinnen waarbij ze het kunnen doen zonder dat het extra geld kost. Maar wij dit? denken dat het niet kan. Tijd is geld. Wij denken dat tijd geld is. Bitch. In feite Wat zegt Rutte. Oh, ja, <laughs> ja leuk. Goeie, leuk meisje. Echt goede vrouw. Maar in feite zegt natuurlijk Rutte hiermee exit Griekenland. Um, en dat is toch wel, uh, toch wel opmerkelijk dat hij, uh, dat hij denkt dat er geen ruimte meer is voor de Grieken. Want die zullen zeker weten deze maand gaan komen met een rapport waarin staat dat ze of extra tijd of extra geld nodig hebben. Nou, en als je zegt tijd is geld. Dan kan het niet meer. Dus dat was wel een opmerkelijk laatste moment. Ging stond daar nog op in? Nee, nee, nee. Want het was tijd voor de reclame. Uh, <laughs> ja. Zo werkt het uh, op de commerciële zender. En jij was benieuwd naar Van naar Buma. Ja, maar ik vind Buma ben ik er toch wel een beetje fan van. En ik geloof, ik heb het niet gehoord en gezien hier een beetje vaak dat hij een geniaal grapje heeft gemaakt. Ja, Leg had het dus eens even uit. Ja, het, is, het is een ongelofelijke. Nou, je mag het natuurlijk zeggen, zo'n uh, chique meneer, maar het is natuurlijk een droog kloot. Uh, hij kwam met dit grapje richting uh, Wilders collega Wilders nu net hoor: In het vorige kabinet was hij voorstander van de verhoging van de AOW-leeftijd. Nu zegt hij, ik verhoog hem niet. Verlaag hem dus in crisistijd, meneer Wilders. Dat is de Griekse methode. Nou, en toen ging je door over Boemerangs. Uh, maar uh, dat het, hij doet het nu wel heel ontspannen. Het lijkt ook misschien bij Buma nu op dit moment wel zo. Als je zo laag gaat staan, ja, dan kun je ook vol zelfvertrouwen er gaan ja. staan. Want dat maakt toch niet helemaal meer uit. En is, dat ja. maakt, hem, uh, maakt hem wel los. En dat is uh, leuk om te zien vanavond. Maar ja, als je vraagt nou eigenlijk, wat is de kern van de avond? Dan is dat toch geweest wat we de afgelopen week hebben gezien. De strijd tussen Samson en Roemer. En um, de vraag eigenlijk, wordt deze verkiezingen een tweestrijd tussen Roemer en Rutte? Of Samson en Rutte? Of wordt het een driestrijd? En het zou me niet verbazen als de trend gaat doorzetten en Roemer eruit lazert. Omdat hij vanavond geen duidelijkheid wist te geven over de AOW. Wat hij daar nou, nou mee wil, moet het nou wel of niet verhoogd worden? Geen duidelijk over Europa en ook geen duidelijkheid over de zorg. Wat mij betreft een echt slechte beurt voor Roemer vanavond. Maar u zegt niet, bij mij is het veilig...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 Ja, het uh, had net zo goed stil kunnen, kunnen blijven. Dan was, uh, was er hetzelfde gezegd. Ik zat het een beetje een halve oog uh, te volgen op Twitter. De reacties daar weer op. En uh, jouw... Uh moppie Petra Grijs. ja, ik, Dit is een stoere tante, hoor, van BNR. Maar de, daar waren nou, de reacties uh, geloof ik, ook nogal verdeeld. Ja, ze is natuurlijk de arena ingestuurd met maar één opdracht. Stel één vraag en herhaal die gewoon tot in den treuren totdat je antwoord krijgt. Nou, politie geeft geen antwoord. Dus soms een beetje saai. Maar het was wel in zekere zin spannend. En dat merk je ook op Twitter. Het leeft enorm. Uh, acht van de tien trending topics op, in Nederland is op dit moment het Carré-debat. Het is het meest spannende verkiezingsdebat tot nu toe geweest. Winnaar ik denk dat het, uh, tot nu toe, Ziewert. Het winnaar, denk ik, uh, qua Zichtbaarheid, Samson, verliezer, roemer. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Die is vandaag uh, te beginnen voor schrijver Kluun. Hij breekt een land voor zijn collega auteur Saskia Noord. Gisteren was ik bij de première van de nieuwe film. Van Naar een boek van Saskia Noord, De Verbouwing. En het is ondertussen haar derde verfilming. Dan staat ze op dezelfde hoogte als uh, Reven, Mulies en Wolkers. Dat moet toch wel wat zeggen over haar vaak bekritiseerde boeken. En dan advocaat Oscar Hammerstein. Hem viel iets op in de campagnestrategie van de PvdA. Diederik Samson is het herstel van de PvdA en de peidingen zo beu... dat hij snel de multiculturele samenleving van stal heeft gehaald... als inzet voor de verkiezingen. Ja, Sierrit. Oh, je hoort het niet. Ik heb het niet gehoord, nee. sorry. <lacht> okay. Sierrit van Linden was er. Mark Koster, dank heren. Zometeen uh, die andere goede man, Jack Gelder.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 Dit is Radio 1.